Blake spreekt van een humanitaire crisis en heeft de regering opgeroepen in actie te komen om het geweld onmiddellijk te beëindigen. Interim-president Otunbayeva denkt dat het conflict begonnen is met zorgvuldig geplande aanvallen. Het officiële dodental staat op 191, maar ze denkt dat er in werkelijkheid 2000 doden zijn. Rusland overweegt nu troepen te sturen naar ter bescherming van strategische plaatsen in Kyrgyzije. De Russen hebben, net als de Amerikanen, militaire bases in het land. Topman Hayward van BP is bezig met het overdragen van de dagelijkse leiding... over de bestrijding van het olielek in de Golf van Mexico. De oliemaatschappij kondigde begin deze maand al aan... dat iemand anders de leiding zou krijgen, maar onbekend was wanneer. In een interview met Sky News heeft de bp voorzitter Swanberg gezegd... dat de overdracht al in gang is gezet. De mededeling komt een dag nadat Hayward stevige kritiek had gekregen... van het Amerikaanse congres... Volgens een speciale commissie van het congres heeft de BP enorme risico's genomen bij het boren. Het aantal zeer zwakke basisscholen is de afgelopen vier jaar nauwelijks gedaald. Volgens een rapport van de onderwijsinspectie is ruim 1% van de basisscholen zeer zwak. Dat komt neer op 96 scholen. De meeste daarvan staan buiten de Randstad. Volgens de inspectie stemmen zeer zwakke scholen het onderwijs veel minder goed af op de verschillen tussen de leerlingen... Dat komt bijvoorbeeld door leerkrachten die te lang bij de school werken en weinig zien in de vernieuwing. Kinderen die extra zorg nodig hebben zijn dus slechter af op zeer zwakke scholen, zegt de inspectie. Het weer, vanavond bewolkt en in het zuiden op het lichte regen, minimaal vannacht rond 9 graden.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 dat je nog luistert. Nou, nee, je zie het op CFM Zandvoort. Het tweede uur alweer. En normaal gesproken denk je, hey, daar staat de een of andere DJ Dion Sydney. Nee. De enige echte DJ Dion Wie had the wheels of steel. Dat klopt. Hij was iets later. Hij kwam helemaal binnen. Onder de lippen shift. We stellen verder geen vragen. Het zal allemaal goed zijn. Voor de mensen onder ons die niet voetbal zitten te kijken en toch graag de stand willen weten Engeland Algerije, Het staat nog steeds 0 tegen 0. Maar ja, toen was DJ Dion Sydney nog niet aan het draaien. En ik zal je wat verklappen. Hij staat er helemaal klaar voor. Behind the wheels of steel. Laat die ballen maar vallen. DJ Dion Sydney. Nu live in de mix. Op jouw zie hem zijn antwoord. Dit is het ritme. Van jou zie and then just touch me.